5 uur. Het NOS-journaal. Niselot Thomassen. Goedemiddag. Minister De Jager houdt vertrouwen in VS. Arrestatie na ongeluk bij Waldbrug en Robin Haasen ...wint zijn eerste ATP-tennis-toernooi. Het weer, vanavond veel bewolking en vooral in het oosten buien. Later in de nacht droog en opklaringen. Morgen eerst flinke zonnige periode. Later op de dag ontstaan, sta ontstaan stapelwolken en lokaal valt een enkele bui. De temperatuur ligt dan een paar graden lager dan vandaag... ...met 19 tot 21 graden. De dagen erna herfstachtig met bewolking, buien en veel wind. Minister De Jager van Financiën houdt vertrouwen in de Amerikaanse economie... ook na de afwaardering van de kredietwaardigheid van het land. De jager zegt dat hij de ontwikkelingen op de voet volgt. Vannacht verlaagt de kredietbeoordelaar Standard Poor's... de kredietwaardigheid van Amerika van AAA naar double AA+. plus. Deze verlaging komt niet als een verrassing... zegt econoom Joost Leenders van BNP Paribas. We zijn de afgelopen weken uh, gewezen op de, op de fiscale problemen in de VS. Er is een akkoord waarvan deze kredietbeoordelaar eigenlijk heeft gezegd... het is niet voldoende ja, en dan, dan moet je dat ook volgen met een downgrade natuurlijk. China heeft naar aanleiding van de schuldencrisis hard uitgehaald... naar de Amerikaanse politiek. Volgens het Chinese staatspersbureau houden de Amerikanen... met kortzichtige verkiezingspolitiek de wereldeconomie in gijzeling. Correspondent Wouter Zwart. De Japanners en met name ook de Chinezen die zien dat er uh, vooral uh, de, de wereld nu uit balans raakt door het feit dat er zoveel tegenstrijdige belangen zijn. Uh, de Chinezen hebben echt spanning en lichte irritatie. Bijvoorbeeld uh, hun verbazing over het feit dat uh, de crisis in Amerika bijvoorbeeld zo gepolitiseerd wordt op dit moment door de democraten en de republikeinen. Ze gaan daar veel te ver in. China zegt dat het als grootste investeerder in Amerikaanse staatsobligaties. alle recht heeft om te eisen dat de VS zijn schuldproblemen serieus aanpakt. Volgens hoogleraar economie Sveda van Wijnbergen kan dat nog even duren. Ik denk dat er helemaal niets gaat gebeuren tot de presidentsverkiezingen. Er is duidelijk gebleken vorige week bij dat debat over het schuldenplafond. dat er geen enkele bereidheid is. tot welk compromis dan ook. Men komt niet uit de loopgraven. Men gaat boos naar elkaar zitten kijken, de schuld aan elkaar geven en hopen dat ze het redden tot na november volgend jaar. Nou, dat is best lang in de huidige financiële wereld... en dat is een riskante strategie. Of de verlaging van, het krediet, van de Amerikaanse kredietwaardigheid... een teken is van de veranderende wereldorde, valt te bezien... zegt de econoom Leenders van BNP Paribas. Het is voor China natuurlijk... die hebben veel, veel Amerikaanse obligaties. Het is dus vervelend als het afgewaardeerd wordt en als dat minder waard wordt. Het past wel in een beeld waarbij Amerika strategisch en politiek... Eh, natuurlijk invloed verliest in de wereld... Maar nou, als je kijkt naar de financiële macht van Amerika, de Amerikaanse uh, obligatiemarkt is groot, is liquide, daar, daar moet en wil iedereen eigenlijk wel in zitten. Dus het verlies van uh, die financiële supermachtstatus, dat laat nog wel even op zich wachten denk ik. De ministers van Financiën van de G7 hebben nog dit weekend telefonisch overleg over de internationale schuldencrisis. In Nijmegen is een automobilist van 46 aangehouden... in verband met een ongeluk vanochtend bij de Waalbrug. Bij dat ongeluk raakten acht mensen gewond... van wie er zes naar ziekenhuizen zijn gebracht... en er twee ernstig aan toe zijn. De man zou met hoge snelheid op twee auto's zijn gereden... die stil stonden bij een stoplicht. Hij raakte daarna ook nog een auto die ernaast stond. Zelf raakte hij niet gewond. Hij wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag... waardoor ernstig letsel is veroorzaakt. Staatssecretaris Teven wil een betere controle op de registratie van medische specialisten die advies geven in rechtszaken. Hij wil daarmee voorkomen dat onbevoegde psychiaters adviseren over, over bijvoorbeeld het verlengen van TBS. Aanleiding voor de maatregel is een psychiater van wie de registratie was verlopen, terwijl hij toch in ruim 80 rechtszaken over een TBS-verlenging heeft geadviseerd. Volgens Steven heeft het OM die zaken bekeken en de rechter moet er nu opnieuw een oordeel over geven. Teven verwacht niet dat dat er toe leidt dat TBS'ers ongewenst op vrije voeten komen. Volgens de inspectie voor de gezondheidszorg zijn er geen andere onbevoegde psychiaters die in rechtszaken adviseren. Dit is het NOS Journaal. Met Gisela Thomas. In Amsterdam is de traditionele kanaalparade aan de gang. Honderdduizenden mensen staan op de Prinsengracht... waar tachtig feestelijk opgetuigde boten langs varen. En op een van die boten staat Mark Robin Visser. Ik bevind mij momenteel aan boord van, als het goed is, boot nummer 3. Dat is de boot met de gemeenteambtenaren van de gemeente Amsterdam. boegbeeld is al sinds jaar en dag Coco Coquette... die gekleed gaat in een nylongeval in de regenboogkleuren. Met op haar hoofd een Amsterdammertje in zilveren glitters... Waterproof. En naast, wat zeg je? Het is helemaal waterproof. Het is waterproof, voorbereid op het weer van vandaag. En naast dat boegbeeld bevindt zich de lokale burgemeester meneer Van den Burg. Goedemiddag. Vorig jaar stond de burgemeester Van der Laan hier. Die is nu op vakantie. U mag hem waarnemen. Hoe voelt dat? Nou, dat is vooral druk, want uh, ik uh, vervang het uh, gehele college op dit moment. Dus het is hard werken, maar... Uh, Je staat hier namens het hele college? Ik sta hier namens het hele college, maar op een dag als vandaag is het wel leuk om uh, die vervanging te mogen doen. Ja. Uh, Coco, zou jij iets van de lokale burgemeester willen weten? Ja, ik ben heel benieuwd in hoeverre Erik uh, is ingevoerd in de case scene. Je hebt heel wat, uh, wat openingen verricht deze week. En, ik hoor uh, dat jullie op een first name basis al zijn. Oh, ja, ja, ja nee, dat nee, maar dat is prima. O, maar de vraag is duidelijk. Of u al met één gewijd. De vraag is duidelijk. Ik was bij de opening uh, vorige week, uh, zaterdag. Ik heb al de Mr. Mrs. Gray Pride uh, verkiezing uh, gedaan. Van oudere homo's is dat? Precies. Gisteren ook nog uh, geluncht met een uh, 120-tal uh, oudere homo's uh, hier in Amsterdam. Dus ik ben al uh, de hele week bezig met allerlei activiteiten in het kader van... Uh, de Gay Pride, want iedereen denkt dat het gaat over deze bonentocht. Maar de afgelopen week zijn er meer dan 300 activiteiten geweest die iets te maken hebben met uh, Gay Pride. Het is vandaag een beetje een carnavalesk gebeuren, maar uh, er zijn ook uh, echt onderwerpen die behandeld worden. Er vliegen vandaag vliegtuigjes over waarop onder meer teksten staan uh, over het onderwijs en over ambtenaren. Ja, dat klopt. Dat is een actie van het COC. Een actie die wij als gemeente Amsterdam ook zeer ondersteunen. In 2011 horen weigerambtenaren niet meer aangenomen te worden als ambtenaar van de burgerlijke stand. Je hoort iedereen te trouwen, man, vrouw, in welke combinatie dan ook. En als het gaat om onderwijs, dan hoort er gewoon op alle scholen ook gewoon uh, homoseksualiteit een onderwerp te zijn. En minister Van Bijzenveld wil het nog steeds niet op scholen aan de orde stellen. Dus vandaar die acties. Uh, meneer Van den Burg, ik wens u een behouden vaart. Dank u wel, we gaan er een leuke dag van maken. De Amsterdamse loco-burgemeester van de Burg was dat. Dirk Jaar varen in de Canal Parade voor het eerst ook een Hindoestaanse boot... en een boot met homoseksuele militairen mee. Robin Haas heeft voor het eerst in zijn carrière een ATP-toernooi gewonnen. In de finale van het toernooi van Kids Bull won hij in drie sets... van de Spanjaard Albert Montanes. Direct na afloop toonde de Nederlander zich in het Duits... uiteraard zeer tevreden met zijn primeur. Ik ben supervroeg. Ik heb goed gespeeld die ganze woche...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 Dat is een hele beleefde opmerking van Naar Montanus. de tegenstander van Hazen in de finale van Kitsbühel. Het was de eerste Nederlandse zege op de, de APTP-tour sinds 2004. Toen schreef Martin Verkerk het toernooi in Apeldoorn op zijn naam. Er is verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Gerritsen. De A6 van Muiden naar Lelystad is dicht bij Almere. Dat komt door een ernstig ongeluk. Er staat inmiddels twee kilometer file verkeer richting Lelystad kan beter vanaf knop het Muidenberg omrijden via Amersfoort over de A1 en de A27. Het hoofdpunt van het nieuws minister de Jager houdt ook na de afwaardering van de Amerikaanse kredietwaardigheid volkomen vertrouwen in de Amerikaanse economie. De ministers van Financiën van de G7 overleggen nog dit weekend telefonisch over de onrust op de financiële markten. En in Nijmegen is een automobilist van 46 aangehouden in verband met een ongeluk vanochtend bij de Waalbrug. Dit was het uitgebreide NOS Journaal. Zometeen het vervolg van NOS Langste Lijn. Goedendag, hier is Kees met de minder fileberichten. Zit u op de autoroute Soleil? Zitten wij op de autoroute Rotterdam?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 Your the leg! Goedemiddag, welkom terug. We gaan verder met het sportforum van deze zaterdagmiddag. Naast onze vaste gast Ton Boot is hier Jaap Visser, auteur onder andere van de biografie van Edwin van der Sar. En ook Richard Plugge, de hoofdredacteur van nu Sport. En die zitten vooral voor het volgende onderwerp, het onderwerp Max van Heeswijk, de oud Hij heeft tegen een journalist van Nu Sport bekend doping te hebben gebruikt. Maar vervolgens tegen L1, de Limburgse zender, ontkende Van Heeswijk het hele verhaal weer. Oh, ik geloof dat we de reactie van Van Eeswijk later krijgen. Dan gaan we eerst maar even naar Richard Plugge. Want jij hebt het verhaal natuurlijk volledig in je hoofd. Even om alle misverstanden te voorkomen in een notendop. Hoe zat het? Hij bekende in een interview dat hij wel eens had gebruikt. Dat het EPO was en trekt dat vervolgens terug. En steelt ook het bandje waarop het interview stond dat de journalist had met hem. Dus hij haalde dat uit de, uit de opnamerecorder. Ja, dat, dat is dat heel gebeurde. In, in de notenloop. Ja, dat gebeurde allemaal een paar maanden geleden, in juni. In juni, ja. Half, ja. Half um, vervolgens is het artikel deze week pas geplaatst. Ja. En op de dag dat het geplaatst werd... kwam Van Eeswijk met de reactie die we nu wel kunnen horen. Nee, dit is gewoon rollen En uh, ik ga zeker een, een, een schadeclaim aan uh, dit blad, uh, een blad, in dit blad uh, toe, toe eigenen. Want dit is gewoon uh, mijn naam zwart maken. En dingen zeggen wat ik, wat ik niet heb gezegd, dus... Uh... Ik kan niet zomaar alles doen laten zeggen. en zeggen. Ik heb hem nog, nog een paar keer weer van stopt het nou. En, uh, ja, dit, dit is gewoon niet goed. dan nee, het is al het het een voetbalstuk, dus uh, nou, dan vragen ze erom erom. Ja, uh, nog iets over gehoord? Dit? Is de zaak al begonnen van, van deze week? Nee, ik heb nog niks gehoord. En, uh, wij hebben uh, tot de afgelopen weekend uh, ja, zijn we continu bezig geweest om hem te bereiken. Om uh, antwoord te krijgen, met name om dat bandje terug te krijgen. En om eventueel nog het interview op een normale wijze uh, af te maken. Uh, dat is uiteindelijk niet gebeurd. We hebben geen contact kunnen krijgen met hem. Tot uh, een dag voor de deadline, zeg maar. Toen we het uh, artikel hadden toegestuurd. Uh. Je hebt zelf wel aangifte gedaan, hè? Wij hebben gelijk uh, na het weekend... Het was op vrijdag uh, dat het interview plaatsvond. Uh, dat hele weekend uh, heb ik geprobeerd hem te bereiken. is niet gelukt. Uh, toen hebben we op maandag aangifte gedaan. In ieder geval van het ontvreemden van dat uh, tapeje. Ja. Wat doe je nou uh, als je redacteur terugkomt met dit verhaal? Zeg je dan... Um, um... Ja, een verhaal wat iedereen wil horen, we gaan dat zo snel mogelijk plaatsen. Of zeg je dan, laten we afwachten of hier nog een staartje aankomt... en laten we het juiste moment uitzoeken om de publicatie over te gaan. Want er zat nogal wat tijd tussen. Ja, we hebben geprobeerd hem uh, nog te bereiken om het interview... Uh, omdat het nu een heel raar verhaal werd, om het interview beter te maken, zeg maar. Om hem zijn verhaal uh, goed te laten doen, om hem te laten vertellen hoe dat dan ging. We uh, hebben ook steeds wel gezegd: van, ja, wat gezegd is, is gezegd en dat blijft ook staan. Ja, dus zou ik zeggen: als je dan drie dagen niks hoort daarna, plaats het toch maar. Ja, nou, dan, is het, dan is het heet van de naald. De tour de France moest nog komen. Ja, maar goed, dan zat je een week voor de tour. Nando Boers, de schrijver van het verhaal, was ook inmiddels richting de tour. En uh, dat is zo'n hectisch moment. Uh, ook, uh, dan is het helemaal zo'n zo hype-moment... Zo uh, zoek, uh, zoek die show maar op uh, enzovoort moment... dat we hebben besloten om dat nog uh, langer af te wachten of hij nog zou reageren. Ja. Maar Wat een bizar element zit er in het verhaal. Het ontvreemden van een bandje en vervolgens roepen dat je het niet gezegd hebt. Waarom moet je dan een bandje ontvreemden als je iets niet gezegd zou hebben? Ja, dat moet je ja, dat, dat, dat dat aan het uh, ja. nou, ja. nou ja, Niet meer natuurlijk. Ja. Nee, Maar uh, is er tussen het moment dat het gebeurde en uh, het moment van publicatie... Nog over dat bandje gesproken? Hebben jullie dat bandje toen nog teruggeeist Nee, ja ik, ja, ik heb continu sms'jes uh, gebeld enzovoort om het terug te krijgen. Ja. Ja. Maar ja, ongelooflijk zwak verhaal en vervolgens, van, de, uh, van de wielrenner. Uh... En vervolgens hebben we dus aangifte gedaan. Vervolgens nogmaals geprobeerd om, uh, om in contact te komen en opnieuw het gesprek te doen. Nou, wat ik net ook zei. Uh, en vooral natuurlijk, uh, geef dat bandje naar nou terug. Ja. Want uh, ja, dan, dan hebben wij het verhaal. Ja. Precies. Ja, je hebt natuurlijk gelijk, want het bandje is juist volgens zijn verhaal... een bewijsmiddel voor hem. Ja. Ja. ja. Dus dat gebeurt niet. Maar wat mij eigenlijk verbaast is, hij heeft bekend, volgens jullie. Ja. Waarom, nou, dan heb je toch bekend. Wat is ja, er uh, op, zich, uh, op zich is daar uh, ook niet zo heel veel nee. mee aan de hand, denk ik. Nee, ik nee, denk ook is, als dat in, uh, het, in, het, in, het, in het hele interview staat. En uh, ja, renners in, in de jaren negentig, dat is inmiddels wel bekend... Die, die zaten er redelijk massaal aan, ja. Dan haalt iedereen uh, zijn schouders op, denk ik. Ja. En uh, gaat verder uh, tot... Uh, tot uh, of gaat over tot orde van ja, de dood. Alleen vertelt het verhaal natuurlijk ook al iets anders. Dat de complete familie van Heeswijk nogal schrok van deze bekentenis. Ja, nou ja, goed. De, de, de vrouw van van Heeswijk kwam inderdaad binnen. Ja. En die zei van ja, je moet het niet over Lens -Armschong hebben enzovoort. Daar ging het namelijk ook over. Maar het klassieke verhaal dit van de sporter uh, die uh, stoer doet, tenminste stoer doet, in ieder geval uh, uh, zijn verhaal doet. En uh, vervolgens schrikt van zijn eigen bewoordingen en door anderen daarop ge, uh, gewezen ja, wordt en terugkrabbelt. Ja, toen, werd, toen schrok hij denk ik en heeft hij inderdaad besloten om dat bandje te stelen, ja. Maar is, maar is dat een confrontatie? Is dat een uh, fysiek iets geweest? Nee, nee, nee, nee want uh, Nando heeft er uh, terecht, denk ik, voor gekozen om niet fysiek uh, nog eens te gaan proberen dat bandje terug te krijgen. Nee, nee. Dat inmiddels in de prullenbak lag en uh, de ja. fotograaf kwam binnen en zag dat het in de prullenbak gegooid werd. Maar uh, goed, dan ga, uh, ja, ga je niet met geweld proberen in dat, in dat nee. kastje te komen om, nee, nee, te, nee. om het uh, daar weer uit te halen. Ja. Maar dus het is denk al met een verhaal, verhaal dat als je het op een rij zet, iedereen hier dus begrijpt. Ja. dat de bekentenis gedaan is en dat je niet meer terug kan trekken toch? Nou ja, kijk, het is, je blijft als buitenstaander toch kijken wie heeft er gelijk? En het is niet 100% uh, voor mij dat Richard gelijk heeft. Dus ik ben bijvoorbeeld heel erg benieuwd of hij direct nog uh, te spreken komt. En dan kan ik een oordeel vellen. He, want vergeet niet, ik heb hem op de televisie gezien van deze week. Tranen met tuiten. Ja. Nou, dat is ook wel overtuigend maar je natuurlijk. kan je wel al de simpele vraag stellen: als je de bekentenis niet hebt gedaan, waarom moet je dan de tape ontvreemden? Ja, ja, precies. Uh, ja, maar is hem die vraag gedaan? En geeft Ik, hij daar antwoord op? En dat nee, zou nee, bijna. Ja, dat hebben we gevraagd. Maar ja, nogmaals, als wij geen antwoord krijgen en geen, geen, uh, überhaupt geen contact... Ja, dan wordt het wel een lastig verhaal. Nou, Het wordt nooit een rechtszaak, dat kan ik jou geruststellen. En, nou, ja, en het dat, zou bijna uh, optiebarend zijn als uh, hij gezegd zou hebben... dat hij uh, een van de weinige wielrenners zou zijn die niet gebruikt. <laughs> nou ja, dat laat ik aan jou, maar uh, het is ja. wel opmerkelijk dat hij het zegt. Maar goed, nogmaals, net wat ik net zei. Uh, de, ja, als het daarbij was gebleven. We hadden hem gevraagd, vertel eens hoe ging dat in die ploegen van Lem's Arms, Armstrong. Want dat was natuurlijk het nieuws op dat ja, moment. Uiteraard. En hij is een van de weinige renners die daar gereden heeft. Dus ja. ja. Nou, is al, met... een van de weinige, hij is de enige Nederlander die daar heeft gereden. Ja. Dus voor ons was dat. Het was net na uh, uh, dat hele verhaal van Tyler Hamilton op uh, CBS 60 ja. Minutes. Ja, dus voor ons was dat een aanleiding om hem te interviewen. Ja. Nou is al met al um, in het verhaal het een en ander naar voren gekomen... maar niet alles wat Nando Boers tijdens dat gesprek te horen heeft gekregen. Waarom is Tafel gekozen? Waarom zijn sommige dingen toch niet verteld? Bijvoorbeeld, ik geloof dat hij ook de jaartallen heeft genoemd... waarin hij uh, heeft gebruikt. Ja, de nou ja, goed. Waarin de, heeft er gebruikt, zijn een paar dingen, dingen waarvan hij van tevoren heeft gezegd... dit wil ik niet gepubliceerd hebben. Nou daar houden we ons dan aan. Ja, dat is dan de afspraak vooraf. Ja, dat is vooraf een ja. afspraak. En als je en de rest van het verhaal... Nou ja, goed, uh, we zitten hier met Jaap Visser... die zal het ook herkennen als iemand zegt van... joh ik vertel je dit nu om het even te duiden, maar ik wil niet dit gepubliceerd ja. hebben. Ja, dan, dan hou je, je daar. Ja, Jaap, zijn die regels altijd heel duidelijk? Heb jij wel eens een dergelijk probleem bij de hand gehad dat ja, iemand zeker. iets vertelde... en dan daarna zei, ja, maar nu wil ik het niet gepubliceerd hebben... en dan is het dus te laat, of niet, wat betreft de journalist? Ik heb dat uh, aan de Veter gehad in de periode dat ik uh, wielerverslaggever... onder meer was uh, bij de Volksrand... Uh, ergens in de jaren 90, ik denk 95, 96... dat ik uh, na een uh, Milaan-Sanremo eigenlijk bij toeval uh, naast uh, Maarten de Bakker uh, kwam te zitten... die uh, moest wachten op zijn beurt bij de dopingcontrole. En die uh, gedesolutioneerd uh, uit de race was gekomen... omdat hij, uh, zoals hij het mij uh, uit de doeken deed... Aan alle kanten voorbij was gevlogen, werkelijk door uh, aanmerkelijk minder talentvolle Italiaanse coureurs dan, uh, dan hemzelf. En hij zei dat het nooit zuivere koffie kan zijn. Ik heb dat toen uh, van A tot Z dat er helaas opgeschreven, aantekeningen zitten maken in zijn bijzijn. Dus hij wist, hij kende mij ook als, uh, als journalist, dat het uh, voor publicatie zou zijn. Het is toen uh, een, een stuk op de voorpagina, wat toen vrij uitzonderlijk was uh, bij de Volkshand uh, gekomen. Eh, Omdat het toen nog nieuws was dat er doping werd gebruikt. Ja, in en, en, en in een tijd dat de volkshand uh, nog uh, niet uh, per definitie... een uh, sportverhaal op, uh, op, de, op de voorpagina zette. Maar uh, ja, Den Bakker uh, die uh, ontkende vervolgens in alle toonaarden... dat hij uh, met mij überhaupt gesproken had. En uh, kondigde een rechtszaak aan die er uh, inderdaad... zoals Ton ook al moet dat uh, nu zal wel, uh, gebeuren... nooit van gekomen is. Dus de wind is uiteindelijk uh, gaan liggen. Maar uh, nou ja, een, een, een bijna dezelfde soort uh, ervaring. Ja, alleen in dit verhaal bekende... De persoon zelf niet, hè, geloof ik. Hij vertelde het aan dat Hij was Alles en iedereen uh, die hem die dag voorbij uh, was ja, gevlogen. Ja. Ja. Wat, is, wat is dan eigenlijk qua afspraken en misschien wel qua beroepsethiek waar je dan standaard aan houdt als journalist? Je gaat een gesprek in met iemand en dan, wat publiceer je wel? Wat publiceer nou, het is je niet? Precies zoals Richard uh, het zegt, als, als, als op een gegeven moment een sporter of, of een bestuurder uh, vraagt aan jou die jou interview, interviewt: ik ga je nu iets uitleggen ter duiding van waar we mee bezig zijn. Maar ik wil niet dat je dit specifiek uh, opschrijft. Ja, dan is het uh, een, een, een, een beroepsethiek... Om, ja. om dat inderdaad ja. ook niet, niet, ja. al, uh, niet te doen. Er zijn natuurlijk mensen die daar minder ervaren in zijn... maar een renner als Van Heeswijk heeft natuurlijk heel veel interviews gegeven... dus die weten wel hoe het, hoe ja, het werkt. Ja. En hoe werkt het als je een afspraak maakt voor een interview... en um, degene die je gaat interviewen zegt van tevoren... dat hij het over bepaalde zaken niet wil hebben. Uh, je hebt het daar uiteindelijk toch over. Mag je dan achteraf zeggen, plaats het maar niet. Dan nou, moet je zijn mond houden op het moment dat, de, dat jij ernaar vraagt. En dan, moet, en dan moet je zeggen, ja, dit was niet de afspraak. En als je hiermee doorgaat, dan, dan stop ik ermee. Ja, kijk, als, kijk, hij heeft inderdaad aangegeven... ja, ze wilde het over mij hebben en over uh, mijn carrière en uh, verder niet. Nou, als, als er dan vervolgens alleen maar over US Postal wordt gesproken... dan zeg je toch, ja, maar hier zouden we het niet over hebben. Nu stop ik ermee. Ja. Dus ik zeg, hier... daar, ik zeg daar verder niks over. Want ik heb namelijk van tevoren al aangegeven dat ik hier niks over ga zeggen. Ja, want wat hier in dit gesprek heel duidelijk gebeurde... was dat alles wat hij bekend had... Uh, dat hij even later vroeg of dat niet geplaatst kon worden. Of, of die dus eigenlijk buiten de afspraken... Ja, wonen. dat was al een flink tijdje later. Hè? Want het, het gesprek ging nog ook na mm -hmm. die bekentenis gewoon al ja. door... totdat uh, eigenlijk zijn vrouw binnenkwam. En, en er een hele hijsa ontstond. En toen pas uh, kwam, kwam die vraag. Ja. Wat zou dat geweest zijn? Hebben zij daar samen hun, hun hele toekomst zien instorten? Ja. Misschien ook angst voor de lange arm van Lance Armstrong. Uh, sluit ik niet uit. Ja, dat is speculeren. Dat, dat zou kunnen. Dat weet ik niet. Ja, nou, het is allemaal gis. Hè? Kijk, ja. ik ben ook wel eens geïnterviewd als coach en als speler. En het interesseerde me niks wat ze opschreven. Schrijf maar op, goed of slecht, of gemeen of niet gemeen. Als je een verkeerde intentie hebt, wat gebeurt toch in je carrière wel een paar keer. Maar schrijf maar op, en ik ga fluitend verder door het leven. Maar dat zit je dan toch dwars als er dingen worden gepubliceerd die helemaal niet kloppen. Nee, dat, ja, dat zei Louis Vergaal ook tegen mij. Ik heb pas geleden op een symposium... Was ik, dat zit mij niet dwars. Bovendien lees ik nooit eigen interviews. Dus dan moet ik het eerst nog van een ander horen... want dat interesseert me ook niet. Dat is de juiste instelling hè, van Tom Boot. Alleen moet hij ze wel lezen achteraf, die verhalen... want anders heb je het als schrijver voor niks gegaan, ja, ja, deels voor niks Je moet gedaan. aan de cijfer denken. <laughs> uh, dat klopt. Maar, ja, maar zoals in dit geval, stel jij was van dopinggebruik beschuldigd ja. uh, geworden... Ja. Um, zou je het dan achteraf dan ontkennen, terwijl je het wel hebt gezegd? Hoe moet ik, hoe moet ik nee, tekenen? ik zou het nooit ontkennen. Ik zou de waarheid spreken, wat ik gezegd heb. Want het in... Kijk, je moet goed bedenken, als je met als sporter of als bekende coach... dat ben ik niet, maar Vergaal bijvoorbeeld... Uh, steeds met de buitenwereld moet bemoeien... He, wat hij zegt en wat hij niet zegt. En dat gebeurt bij Vergaal wel honderd keer per dag, bij wijze van spreken. Dan heb je geen leven meer. Dan laat je je leven door de buitenwereld. Je bent gewoon je eigen persoonlijkheid en je gaat er niet op in. Wat er ja, ook maar geschreven wordt. Ik of denk je geeft dat het geen interviews meer, dat kan maar, ook nog. Ja, maar heen, als het je niet interesseert, geef je wel. Kijk, maar het belangrijkste ik... wat jij zegt, Tom, is uh, je moet uh, de waarheid vertellen. En dan hoef je ook niet bang te zijn uh, dat er iets wordt opgeschreven wat niet klopt. Nou, of als dat... jij boos bent op iemand, hè, zoals ja. Van Gaal, nog wel eens uit kan halen ja. naar iemand of zo. Dan weet je wat je zegt. En als mensen dat dan opschrijven, ja dan... Schrijf je dat op? Hoef je nee, daar ook niet maar dat is niet heel, helemaal wat je zegt. Want als je de waarheid zegt, kan een ander verkeerde intentie hebben... en nog het verkeerde opschrijven natuurlijk. En dat gebeurt ook wel eens. Hè, die een hekel aan je heeft of wat dan ook. Nou, dan doet hij dat maar. Ja, ja. Ja. Of zoals in dit geval, als de waarheid ernstige gevolgen zou kunnen hebben... Ja, welke Zoals gevolgen? We bij als je de gevangenis ingaat of iets, welke gevolgen? Ja, misschien financieel, maar geef maar eens een voorbeeld van. Nee. Nou, het geval van Heeswijk, die in de ploegen van Lens Armstrong heeft gereden... die zou zomaar uh, verhoord moeten kunnen worden nu in Amerika. Ja, maar goed, kijk, uh, ik, ik denk dat Jeff Nowitzki, heb je het dan over... He, die ja. met het onderzoek bezig is, ik, ik denk dat die elke renner van Joris Marstel ja. toch wel in het vizier heeft. Dat, ja. daar maakt deze uitspraak, uh, uitspraak maakt daar ook helemaal niets in uit. Nee. En de waarheid ver, uh, vertellen is uh, sowieso ook in praktische zin altijd het makkelijkste. Het maakt het leven een stuk makkelijker, zoals Van hem ooit opmerkte. Als je de waarheid vertelt, dan hoef je ook uh, veel minder te onthouden. Ja. Hoe lang zouden we het hierover gehad hebben... als Max van Heeswijk het gewoon had gelaten bij die bekentenis? Uh, heel kort. Helemaal niet, denk ik. Want ja. dat is dan misschien weer het vreemde aan dit verhaal. Dat... Wat ik dat al zei, het is uitzonderlijk als een renner tegenwoordig zegt... Van, ik heb nooit van mijn leven gebruikt. Iedereen nee. heeft wel wat, ik, ik wil niet zeggen allemaal EPO, maar ze hebben allemaal wel wat gebruikt. Nou, nee, het, was, het was een, een, een mooi interview geworden uh, uh, over een renner die uh, uh, vertelde dat hij uh, uh, EPO heeft gebruikt in het verleden. En gewoon hoe dat in zijn carrière ging, hoe dat bij US is gegaan. Iedereen had dat gelezen en gedacht van nou, daar hebben we weer een renner uit de jaren negentig. Die, is, die dat zegt, nou prima en we gaan weer verder uh, tot, uh, ja, tot orde. Wat van. zijn we dan wat dat betreft wijzer geworden van de wielerwereld? Dat er weer een stapje bovenop is gedaan. Nou dat er toch wel, uh, en dat is ook wel waarom het, uh, dat er toch wel angst zit op een of andere manier. En ik, ja, ik denk ook dat, dat een hoop mensen toch met een, dan met een geheim rondlopen wat ze eigenlijk heel graag kwijt willen. En dat, uh, ja, en dat er een soort van angst zit om dat toch te vertellen. Ja, ook dat is natuurlijk interpretatie. Maar ja, jij hebt daar ook. ongetwijfeld over gesproken met Nando Boers... de schrijver van dit stuk. Hoe kwam hij terug uit dit gesprek? Heeft hij echt angst in ogen gezien? Nou, nee, dat, dat, niet, dat niet, maar wel een, een heel bizarre situatie natuurlijk. Dat, dat wel. En uh, de, de fotograaf overigens ook, die ook uh, hetzelfde zei. Van, nou, wat, dit was heel raar, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ja. Ja, maar als je het verhaal zo hoort, leer jij er nog iets van? Bijvoorbeeld, ja. dat je nu weet dat niet 90% van het peloton gebruikt, maar 95%? Nou, ja, ik zit... nou maar dat u... vind ik wel even. Dat, dat, dat kan je ook niet zo zeggen. Hè? Nee, Want dat het... is dan voor mijn rekening. Hè? Maar... Ja, nee, maar dat, ja. dat is namelijk ook niet waar. En dat was ook in de jaren negentig niet waar. Uh, Maarten de Bakker riep niet voor niks. Uh... Uh, wat hij riep in die periode. Natuurlijk, er, er waren er heel veel. Maar er zijn ook renners die bewust hebben gezegd: van Hier doe ik niet aan mee. Ja, ja, heb daardoor... ja ik heb bedenkelijk, omdat ik toch uh, uit die tijd uh, renners uh, gesproken heb. Uh, later, TVM-renners, die hebben gezegd: ja, het, was, het, het zat tussen de 75 en de 90 procent van wat er. En, en ik zal niet zeggen, wat ik net al zei, uh, dat, het, dat het allemaal EPO is geweest. Maar allemaal hebben ze over het randje gekoekeloerd en uh, gehandeld. 90 Ik ben daarvan overtuigd. Nou, ik... Maar wat ik nu leer... ook in, in, in, in deze discussie... is eigenlijk... Uh, ik, ik weet niet hoe het in de toekomst moet met doping... maar misschien zouden we moeten zeggen van... Uh, 2011... Uh, we doen aan een generaal pardon. Iedereen mag nu alles opbiechten. Uh, en, en er wordt niet meer met uh, terugwerkende kracht uh, geoordeeld en veroordeeld. Generaal pardon, kom maar op allemaal met die verhaal. Ja, maar zul je dan na het generaal pardon dan doen? Ja, dat zeg ik. Dat weet hm. ik niet precies hoe je met de toekomst moet. Da daar, daar moet de ethici het misschien maar over eens worden. Maar het, het zou handiger zijn, denk ik, voor ons allemaal om nu te zeggen van uh, kom maar op met die verhaal. Nou, ik heb er met Richard over gepraat, de vorige toen hij hier was, ook over wielrennen. En toen hadden we het even over Thomas Dekker. Die is ook teruggekomen na een dopinggeval. En toen was mijn voorstel, maar niemand doet dat... je laat hem pas terugkomen als hij de leverancier... de naam van de leverancier... want namen worden er nooit genoemd. Nee, niet de naam van renners, want daar kan ik me iets bij voorstellen... maar van de leverancier die in mijn ogen een crimineel is uh -huh. Nou, En anders kom je niet meer terug in het peloton. Volledige openheid. Dus, nou ja, nou, verplicht. Verplicht, niet, ja openheid, verplicht openheid bestaat niet nou volgens ja, mij. Generaal, pardon voor de renners en de ploegleiders. En, uh, nou ja, hoe ploegleiders? Maar in ieder geval voor de renners. Hm. En als er sprake is geweest van, van, uh, van uh, dwang hè, uh, door, door ploegleiders, door dokters... Uh, dat er uh, uh, structurele droppingsystemen bij ploegen waren... Ja, dan, um, die moeten wel vervolgd kunnen worden natuurlijk. Ja. Nou, je ziet het wel steeds vaker, je noemt ploegleiders... je ziet wel steeds vaker dat... Uh, uh, uh, dat, dat mensen die uh, ooit in aanraking zijn geweest, bewijsbaar met doping, niet meer als, als begeleiding van een team uh, mogen werken. Dus op zich gaat de oppositie de... wil dat als regel dus ook al weer... regel doen. Ja, ja. En, en uh, dat gaat ook steeds meer die kant op. En, uh, dus ja, er zijn inderdaad wat. Het is misschien een goed. Een uh, generaal pardon is misschien wel een goede oplossing. Ja. Zoals ik dat trouwens van Ton ook een goede oplossing vind hoor. Ja. Uh, want waar uh, inderdaad de. de Leverancier is uiteindelijk de soort dealer. Ja, ja. En uiteindelijk is die de, de, de meest schuldige. Ja, het verdient het die verdient, verdient er het meest aan. aan, aan ja, en, ja. ja. Wat dat betreft zijn we dan ook weer terug bij het verhaal Lenz Armstrong. De naam die, die toch ook boven dit verhaal in Nusport ook steeds uh, blijft. Het was, het was eigenlijk het uitgangspunt van het gesprek met Max van Heeswijk. Uh, Armstrong die ook uh, zelf leverancier zou zijn geweest toen of daar in elk geval iets mee te maken had Nou dat wordt um, uitgezocht ja. Ja, dat of, wordt, uh... ja dat wordt nu uitgezocht Wat zijn we nu wijzig geworden over die Armstrong periode met dit artikel Nou niet zoveel Dat, Want... er weer, dat je er weer een vinkje bij kan zetten of zelfs dat niet Nee zelfs dat niet, uh, eigenlijk helemaal niks uh, zijn we daarover wijs, wijs geworden. Want hij uh, heeft zelf... Uh, Max van Heeswijk heeft zelf aangegeven... dat hij uh, daar niet zoveel had gemerkt. Dat staat ook in het, in, het, uh, mm. in het artikel. Ja, dus uh, wat dat betreft... weten we nog niet zoveel. En, uh, uh, ook dat, daar moet je echt dat onderzoek afwachten... van uh, Nowitzki. Of daar, of daar wel wat boven tafel komt. Ja. Hoe denk je dat dit... Uh, sec voor jullie af gaat lopen? Deze zaak van Heeswijk. Gaan jullie hier echt nog werk van maken? De aangifte is gedaan. maar En dan? Ja. Uh, ik heb, uh, eerst begreep ik van de week dat hij, uh, dat hij de disketten nog wel had. Dus ja, dan, dan wordt het misschien nog. Had uh, de prullenbak gevist weer? Ja, weet ik niet. Dat denk ik, maar later begreep ik weer uh, bij L1 dat hij het toch had weggegooid. Maar uh, ja, kijk, wij, wij hoeven hier verder niet zo heel veel mee. Nee, waarom zich. heb je eigenlijk aangifte gedaan, vraag ik me af? Nou, omdat Nando zijn om... cassettebandje terug wil. Ja, omdat het ons eigendom is. Ja. Ja, eigen... ja, maar goed, al is het er niet, wat maakt het uit allemaal? Voor jou nou, toch niet? Nee. Het is bewijsmateriaal voor hem. Ja, ja. Nou, maar beschuldigd. Dat, dat is zo. En het is ons eigendom. Er wordt, er wordt... Ja, eigendom. Dat is, uh, hoeveel kost het? 3 euro? Nee, daar gaat het niet <lacht> om. Al kost het een cent. Ja. Ja. Nee, dat is en in en principe zaak. Dat zou ik ook doen. Daar gaat het om. Ja. Ja. Ik denk dat we dit afronden. Ik denk niet dat het de laatste keer is geweest... dat we het over doping hebben gehad in het sportforum. Eén um, één laatste vraag nog erover. Richard, blijven jullie proberen een vervolg te maken met Max van Heeswijk? En is daar nog enigszins contact? Nou, nee. Wat ik zei, er is... Uh... Jullie ik hebben... zou het wel graag willen, ja. Ik zou het zeker graag willen. Alleen, uh, we hebben uh, op je tweede vraag is het antwoord nee. We hebben Jullie contact. hebben uiteindelijk wel een antwoord gehad, toch? Dat hij niet wilde reageren? Ja, ja, ja, ja hij heeft uh, inderdaad gereageerd uh, van... ik wil überhaupt niet dat het geplaatst wordt. Uh, toen wij hebben gevraagd van... wil je hier nog op een reactie bij plaatsen? Of wil je überhaupt het interview nog... Hè, dat het gewoon een goed interview is... Uh, waar het hele verhaal in staat? Ja. En daar ja. is het voorlopig bij gebleven. Ja. Oké. Okay. Wordt misschien vervolgd. We gaan het uh, tussendoor even over actuele sport hebben. Over atletiek. Dit weekend is voor uh, veel atleten de generale repetitie voor de wereldkampioenschappen. Die uh, eind deze maand beginnen in Zuid-Korea. Bij de Diamond League-wedstrijden in Londen is dat gisteren en vandaag. Uh, Stefan Vrij is aangeschoven. Stefan, uh, goedemiddag. Je volgt dat op de voet. We hebben zojuist vier Nederlanders in actie gezien. 4x100 meter. Klopt. Het was, uh, ja, matig, matig, moet ik zeggen. De Nederlanders moeten het hebben. De kracht moet zijn van het Nederlands team dat ze goed wisselen. Nou, dat deden ze dus niet. Vier hm. individuen werden zesde. De laatste test liepen 39,77 op de 400 meter. In een veld wat wel sterk was, Jamaica deed mee, maar ook niet met hun allersterkste team, de Verenigde Staten en wat Britten. Dus ja, ik. Ik was niet echt heel enthousiast, weet ik ervan. Nee. Martina liep wel, van ja, Luik liep. Ja, een team dat nieuw leven is ingeblazen. Eigenlijk vanwege Journey Martina, hè, die nu voor Nederland uh, loopt. Maar ja, daar wisselen je nog niet goed mee. Nee, daar moeten ze nog winst pakken. Feller uh, die begon, co uh, Drinkton en daarna van Luik en uh, Martina. Maar eigenlijk waren gewoon alle wissels niet uh, perfect. Nou hebben ze nog drie weken natuurlijk. Maar het nee, was geen uh, goede race: 39-77. Ze hebben dit seizoen uh, 39-09 gelopen. En wil je wat presteren, dan moet je echt onder de 39 seconden op een uh, kampioenschap. Wat is daar nou zo moeilijk aan, dat wisselen? Want dat blijft een probleem. Ja, nou ja, het om, gaat op hoge snelheid en je hebt 20 meter om over te geven. En er gebeurt heel veel om je heen in het stadion natuurlijk, maar er lopen mannen naast je. En je moet links kijken, rechts kijken. Je hebt een markeringstreepje op de grond. En ja, dat, het komt heel nauw. Uh, het is gewoon heel vaak doen, automatisme krijgen. Nou, heel vaak doen we in wedstrijden of in trainingen. Want in een training heb je bijvoorbeeld niemand naast je lopen. Tenminste, als je daar beelden van ziet van trainingen... zie je nooit dat er echt geoefend wordt... met mensen die je misschien nog een elleboogje geven of wat dan ook. Klopt helemaal, ja. Het is heel veel oefenen. En het Nederlands team kan dat uh, natuurlijk ook. Die zijn bij elkaar. Als je naar Jamaica kijkt... Uh, ja dat kun je een beetje vergelijken met het uh, de ploegachtervolging bij het schaatsen. Die zijn individueel de allerbeste, maar die trainen bijna nooit met elkaar. Want die hebben hogere doelen, die willen individueel medailles halen. Dat is hier een beetje andersom, toch, met deze Nederlandse ploeg? Dat zou je zeggen, dat ja. besef moeten ze hebben. Uh, dat hadden ze natuurlijk wel in 2003, toen er uiteindelijk een medaille kwam. Ja. En uh, de man die daar eigenlijk de leider was, Troy Douglas, is nu de bondscoach. Dus... Uh, ik, ik verwacht er nog wel wat van, hoor. Dat ze een stukje beter gaan. En dat kan ook ineens uh, kan het ook opeens snel gaan. Ja. En daarop het WK gaan we dan natuurlijk Martina ook individueel in actie zien. Hoe is het met zijn vorm? Mm, ja, ben ik ook nog niet heel enthousiast over. Vorige week was uh, goed het uh, Nederlands kampioenschap. De 200 meter was uh, bemoedigend. 2038 is individueel een. Uh, ja, dat is best een goede tijd. Maar Martina is er wel altijd in staat om op kampioenschappen goed te zijn. Dat is wel zijn kwaliteit. Ja. Uh, dit seizoen is het nog niet top geweest... maar ik reken wel op hem bij het wereldkampioenschap. Anders speerpunt van de Nederlandse ploeg zou moeten kunnen zijn Bram Som. Maar die heeft zich niet geplaatst. Nog niet. Gisteren kwam die 400ste tekort. Uh, hoe lang heeft hij nog? Gaat hij nog ergens een poging doen? Uh, 15 augustus is de deadline. Dan moeten alle mannen en vrouwen ingeschreven staan... Ja, het is een beetje lastig, die 400 uh, Je kan zeggen, volgende week loop je nog een keer. Er zijn niet zoveel mogelijkheden. Er is nog wedstrijd in Duitsland en nog eentje in Leuven. Maar uh, dan moet je weer hazen gaan regelen. Moet je tegenstand regelen. Mm, en het is maar de vraag... gisteren kwam uh, som 400 ste tekort op de 800 meter... of hij in die wedstrijden wel uh, die limiet gaat lopen. Dus hij eigenlijk zijn keuze, ja dat is logisch, hij wil liever gaan trainen en hopen op clementie van de dat, Unie, maar het, ja. Ja, dat, dat, dat moet, daar moeten zij uitkomen wat, wat ze gaan besluiten om soms op basis van zijn Europese titel in 2006 kun je hem natuurlijk wel sturen. Ja. Nee, maar waarom zou hij Clementi? Jij zegt op basis van zijn titel, maar als hij die tijden niet loopt en ik zag 400ste miste die gisteren, maar dan lag hij nog een straatlengte ja, achter de, de, de winnaar bij we een WK he. geen EK. Wat? Bij een EK zou ik zeggen, geef hem clementie, laat hem gaan, maar bij een WK, oeh, nee, afstand. klopt. Uh, je moet twee dingen daarbij in acht nemen. Dat de internationale limiet is een stuk trager. Dat is 146.30. Nou ja, heel uh, uh, ja globaal gezien, hij liep één 45,69 gisteren. Hmm. De Nederlandse limiet is 1,45,65. Sommig heeft dit seizoen weinig tot niks eigenlijk laten zien. Tot gisteren. Uh, gisteren was best wel ja. een overtuigende race. Dus ja, dat, dat, dat wordt een spel. Ik, ik weet het niet. Uh, hij is wel aan de beter in de hand. Hij wordt beter. En hij heeft natuurlijk wel uh, klassen om zich in een veld ja, te staan ja, dat te houden. Dat heeft hij wel bewezen. Maar ja. als dat uh, limiet... Anders is dat het internationale limiet. En zwaarder. Dan moet je er ook aan houden, denk ik. Want anders uh, heeft het geen zin. Ook ah, kan je bij de 800 meter nog zeggen dat dat niet helemaal een afstand is... waarop je op tijd loopt. Hè? Dus die 400ste. Hij heeft zijn kansen gehad. En gisteren was de ultieme kans. Gisteren was er wel wat wind. Ja, dus zo kan het elke week is het wat. Maar uh, <laughs> nee, 400ste. En ik denk dat dit nog een leuk uh, bespreekgeval wordt. Uh, ook in de atletiek uh, heb je dat. Nou, Zal ik ze voorspellen? Hij gaat. <laughs> Dan kunnen ze het beter nu zeggen, toch? Anders kost het nog een ja. hoop energie voor hem. Nou, dat ja. zei hij gisteren trouwens. Hè? Laat ik wil het weten, want dan kan ik rustig trainen. En waarschijnlijk is dat de beste voorbereiding. Daar klagen schaatsers en weet ik veel wat ook altijd over. Ja. Heb jij bij die Diamond League wedstrijden in Londen... nog mooie internationale prestaties gezien... die veel beloven voor de WK? Of hielden ze zich allemaal al in? Ja, de omstandigheden waren iets minder goed dan gisteren. Tegenwind weer. Ik vond, uh, op de 400 meter zagen we de terugkeer... eigenlijk op hoog niveau van Senja Richards. Een bekende naam op de 400 meter. En... Uh, over een ja, oud wereldkampioen. En was tot 2009 de allerbeste 400 meter lopen ze. Er, uh, het vaakst in haar leven iemand onder de 50 seconden gelopen. Ja. Maar ja. Ala, een bekende naam in de atletiek. Ja. Over precies een jaar uh, van deze datum zijn we denk ik aan het aftellen. Want dan komt de 100 meter vrouwenfinale eraan op de Olympische mm -hmm, Spelen. Ja. En de kans heb ze daarvoor. Uh, komt uit Amerika. Heet Carmelita Jetter. En die was nu vanavond ook al, of vandaag ook alweer erg goed. Dus de, dat waren eigenlijk de hoogtepunten wel. Oké. Okay. Okay, Stefan, dankjewel. De wereldkampioenschap van atletiek vanaf eind deze maand in Daegu was het hè? Ja, in Zuid-Korea. Na de muziek gaan wij verder met ons sportforum. Since the we to read the final woman's word where there is love. We don't know we're capable Watch my mother ever. was Sabrina Stark met A Woman's Gonna Try. Nog 20 minuten sportvoren met Tom Boot, Jaap Visser en Richard Plugge. We gaan het hebben over FC Twente. Dat is verzekerd van Europees voetbal tot de winterstop. FC Vaslui uit Roemenië werd in twee eens uitgeschakeld... in de voorronde van de Champions League. En Twente loodde voor de play-offs... voor de poolfase van die Champions League. De nummer 2 van Portugal, Benfica. Mocht Twente worden uitgeschakeld door Benfica... dan speelt het in elk geval Europa League. En co Adriaanse, de nieuwe trainer van Twente... was in 2005 zelf werkzaam in Portugal bij FC Porto. Ik eh, kende de club goed. Ik ken de achtergrond van de club. Uh, het is alleen... Vijf jaar geleden. Dus de, de trainer is anders. Alle spelers zijn anders behalve Louis Sou, de, de centrumverdediger die nu aanvoerder is. Die was er toen ook. Alle andere spelers zijn anders. Maar het heet nog steeds SLB in uh, Portugal. En SLB is de meest populaire club in Portugal. En uh, hoe ze er uh, nu voor staan, ik zou het niet weten. Vorig jaar was Porto uh, heer en meester. Benfica is nummer uh, twee geworden in de Portugese competitie en Twente ook. Nou, Portugal en Nederland denk ik een beetje qua voetbalstatus ongeveer hetzelfde. Zeker de laatste jaren, de laatste tien jaar. Dus uh, ik denk 50-50. Uh, Daar zegt hij nogal wat, hè? Portugal en Nederland qua voetbalstatus hetzelfde. Was het niet dat al die Portugese ploegen heel erg ver kwamen in de Europa League? Ja, ik herinner me ook een paar ontmoetingen tussen Nederland en uh, in Portugal. Op, uh, op een WK bijvoorbeeld. Uh, maar ja, dit is typisch Co. Co ging nog even door, hè. die maakte Benfica de grootste club ter ja. wereld. Nee, uh, dat wel... meeste socio's. Ja. socios, dus de grootste club ja. ter wereld. Afijn, hij vergat erbij te zeggen dat de laatste Europacup Cup die Benfica gewonnen heeft in 1963 was in Amsterdam. Ja, en dus heeft Twente een goede kans? In elk geval beter. Nou, Koetje, betere betere tegen... je zegt 50-50, dat denk ik wel. 50-50, ja. 50 /50, ja. Ik geloof er niks van. Nee? Ik, denk, nee, ik denk dat Benfica een stuk beter is. Mm. Al vorig jaar ver nee. gekomen in die uh, Europa League. Half finale, en, ja. Ja, en daar lopen wel wat spelers rond. Ik denk dat ze een stuk sterker zijn. En dan moet je nog maar afwachten. Er wordt achter is gezeten en dergelijke. Of die ja. nog ja, ja, dan nog spelen. Dat is een voorwaardelijke factor inderdaad, Precies. dat die blijft. Maar anders ja. denk ik dat met Adriaanse, uh, ja. dat het wel een orde is... Ja. Uh, ook dat hij het Portugese voetbal kent. Iedereen heeft een blind vertrouwen in de nee. Adriaanse merken. Nou, blind oh. niet, maar het is wel een hele goede coach. Ja. Hoe gaat hij dat doen dan tegen een Portugese club? Want Nederlandse clubs in Europa tegen Portugese hij clubs... Hij gaat dus iets anders doen dan met AZ tegen ja. Sporting uh, Portugal... Dat in is de halve hopen. finale van ja. de UEFA Cup. Ja. Ja. Daar heeft hij wel van geleerd. Ja. Dat was te open. Ja. En hij heeft het laten zien met, met Twente in de, in de johan kruis tegen Ajax. Dat zij heel goed vanuit een dus gesloten verdediging uh, kunnen spelen. Een beetje on, on adriaanse maar, maar dat kan tegen Benfica ook wel zoals... Maar zou hij dat gaan doen? Want daar was hij zelf niet zo heel blij mee. Of nee, is dat spel? maar het, is wel, het koos wel slim genoeg om, uh, om, om, om dat als het nodig is uh, toch een keer te hanteren. Ja, maar dat zeg je nou wel. Maar hij heeft ook een hele bekende uitspraak. Je kan beter mooi verliezen... Uh, of mooi uh, verliezen, ja, ja. Dan slecht win. Maar dat was in een vorig, nou, dat, dat was nu met Johan Kruis. Uh, ja, maar het was wel in een vorig Adriaanse leven dat hij uh, die, die uh, wijsheid bezig Nee, nee hij heeft pas geleden in een interview in Football International verteld. Nogmaals, oké. Okay. Ik oh, moet het oh, nog zien. ik jij denk denkt dat, uh, dat hij veranderd is daar, ik denk Jaap? Want al zijn uitspraak anders vermoeden. Ja, maar we moeten eens kijken hoe hij, uh, hoe hij met, met, met, met Porto... Heeft hij de dubbel uh, gepakt? In, uh, hij heeft Porto anders proberen te laten spelen. Maar in topwedstrijden heeft hij Porto toen ook vanuit een gesloten verdediging laten spelen. Ja, zeker. Ja. Tonhoes met jouw blinde vertrouwen in Adriaanse dan? Nou, ik heb, ik heb ook een heel groot vertrouwen in hem. Ik ken hem wel vrij goed. En, ik ben al blij dat hij hier weer is in Nederland. Is met zijn halsmaken ja. en dergelijke. En, ik ben verschrikkelijk benieuwd. Hij zegt 50-50. Nou, je hoort, hij kan het nu bewijzen, zal ik maar zeggen. Want hij heeft het, want broer, we hebben al een aantal wedstrijden gezien van Twent. nu nog niet laten zien? Die ontmoetingen met Faz mm, Nou, nee, vond je niet. Uh... Dat is mijn vraag. Nee. Ja, ik denk dat er wel heel veel potentie in Twente zit. Maar Ruiz is wel een sleutelfiguur in deze. Als hij vertrekt voor het einde van de maand, dan heeft hij wel een, een probleem. Maar ze hebben natuurlijk wel een, een heel mooi elftal staan. Ja, en is Adriaanse dan een coach die waar dan ook dat altijd kan oppakken? Ik bedoel, hij komt nu bij een selectie die twee verschillende trainers heeft gehad in het afgelopen twee jaar. Dus nu de derde in drie jaar. Ja. Um, die wel goed heeft gepresteerd. Hij hoeft niks meer vanaf het begin op te bouwen. Hoe, hoe gaat hij daar zijn Adriaanse nou, hij saus Hij wel het beste aangeven? uit spelers. Dus wat dat betreft verwacht ik wel dat hij dat hier ook weer, uh, weer kan doen. Dus ja, uh, waarom niet? Jaap? Ik heb uh, vorige week in, in uh, mijn column in Spits uh, geschreven... dat, uh, dat Adriaanse is al in Forum, nu Twente nog, maar Adriaanse kennende... Enigszins is hij, uh, wat Richard ook opmerkte... in staat om, om uh, het maximaal uit een, een uit een spelersgroep te halen. Nou, Twente heeft in potentie een goede spelersgroep. Het is inderdaad heel belangrijk of uh, Ruiz uh, blijft. Maar ik denk dat, uh, dat Twente enorm gaat groeien de komende weken. Laten we er eens dus vanuit gaan dat Ruiz blijft. Hoe ver kan dit Twente dan rijken? Uh, je bedoelt Europees gezien of in de nou, ja, divisie? Ja, in het algemeen, ja. Nou ja, uh, groepsfase overleven in de, de Champions League uh, zou een klein wondertje zijn natuurlijk. Maar uh, kampioenskandidaat uh, is Twente zeker. Ja, dan zijn ze inderdaad. In dan denk ik inderdaad samen met de Ajax dat ze ja. echt... Uh, ja, zeker als ze ver zijn. misschien nog te, erbij krijgen dan, natuurlijk. Ja, want het is ja. best, dat is wel een aardige speler, zag ja. ik gisteren. Ja, zeker. Ja. Dat was uh, de, met afstand de beste man op het veld ja. bij, uh, bij Feyenoord. En is heeft Feyenoord, Feyenoord. ook een enorm probleem ja. als die wegvalt. Ja. Ja. Dat is Twente. Dan gaan we naar AZ. Dat heeft de play-offs van de Europa League bereikt. Door het de Tsjechische Jablonec uit te schakelen. Het Team van Gertjan Verbeek wacht in de volgende ronde. Ook al zo'n beroemde club. Het Noorse Arlesund. Ja. En dat is ook voor de trainer van AZ een onbekende tegenstander. Ik weet er helemaal niks van. Uh, jij vertelt me nu dat ze er op dit moment tiende staan. Dus dat is niet zo heel goed. Ze hebben niet een geweldig seizoen. Maar ze hebben zich wel verleden seizoen in ieder geval... Uh... Dus de aandacht in de gespeeld dat ze nu wel Europees voetbal hebben. We zijn toch een ronde door. Dus we zullen de informatie inwinnen die we moeten inwinnen. En op papier moet het te nu zijn. Iemand aan tafel die alles kan vertellen over alles zoend? Nee. AZ <laughs> al maar. Daar hebben we nu ook een paar wedstrijden van gezien. Zijn jullie daar al van onder de indruk? Nou, ik heb Research. wel een vraag aan Jaap als, als keeper. Want, ja. want, hoe kijk jij nou tegen die Esteban aan? Uh, ik uh, moet daar helaas het antwoord op schuldig blijven, want ik kom net terug van vakantie. En ik heb uh, in de buurt van de, op de grens tussen Italië en Slovenië gezeten, zonder bereik van mijn telefoon, laat staan dat ik uh, televisiebeelden uit Nederland heb gezien. Nee, want ik, het grappige was wel dat, dat ik eigenlijk twee uh, dingen hoor. Enerzijds ja. dat hij uh, uh, AZ op de been heeft gehouden uh, tegen Jablonek. Uh, maar tegelijkertijd, hij maakt op mij een heel onzekere indruk. Hij is een beetje een grabbelaar... Uh, uh, Johan Derksen was het ja. daar ook met mij over eens, zeg maar. die, die zei hetzelfde. Ik snap niet helemaal waar dat vertrouwen vandaan komt uh, in deze man. Nee. Nee. Wat ik eerlijk gezegd niet snap, is al die exotische keepers in Nederland. Ik ben uh, absoluut een uh, vervent tegenstander uh, van de Wilders-doctrine. Maar ik zou toch willen zeggen, hm. uh, eigen keepers eerst in, uh, in Nederland. Wij waren ooit een keeperland bij uitstek. En uh, het is werkelijk treurig om te zien dat sommige clubs gewoon drie buitenlandse loonlijst hebben staan. Heb je het antwoord echt niet op die vraag? Heb je echt geen idee waarom ze dat doen? Uh, ja, het is, het is, het is een. Uh, nou, ik moet wel zeggen dat er in Nederland. Uh, een. een uh, zal niet zeggen een tekort aan keepertalent is. Maar dat er wel. Uh, een tendens is de laatste jaren. Van dat, het, dat het minder aan het worden is. Maar dat komt ook. Het is, het is altijd een wisselwerk. En het komt ook omdat steeds meer clubs. toch menen dat ze een goedkope. buitenlandse keeper. Uh, aan hun selectie moeten toevoegen. Uh, nou, ja. en het scheelt ook dat Ajax. Is nu weer bijvoorbeeld in de race voor. Uh, Sillissen. Ja. Uh, weet je, dat. En die wordt dan weer. Tweede keeper bij Ajax bedoel je of ja, zo? Precies, ja, ja, ja. Beetje, En dan zit er best wel een groot talent als tweede keeper bij Ajax. Mm -hmm. Dus dan mis je die ja. weer op de veld. Eigenlijk. Ja, nee, dat, dat ben ik allemaal met je eens. Nou, we hebben het over Esterman. Maar er is bij AZ op dit moment ook een probleem. Esterman staat in doel omdat Romero... Ja, ja. Uh, en precies. Daar wilde ik het over hebben. Die keepershoop daar. Het ja, slaat natuurlijk helemaal nergens op wat die Romero aan het doen is. Nee. Daar begrijp ik helemaal niks van. En... Uh, ja, weet je, Verbeek die zegt uh, wel van ja, we kunnen best zonder Romero. Nou, dat vraag ik me dus wel af. Nou, altijd, denk ik. Kijk, het is duidelijk dat Esteban een groot vraagteken is, zal ik maar zeggen. En Romero waarschijnlijk veel beter, qua keeper. Maar als iemand zo'n negatieve invloed op de club heeft en mm -hmm. op het elftal... dan kan je niet zeggen, we kunnen... Uh, dan moet hij roeien met de uh, riemen die hij heeft natuurlijk. Nee, dat, dat snap ik wel, maar... Ik denk nee. dat AZ in ieder geval wel zonder Romero kan, want dat is een keeper uh, uh, van wie het mij nog verbaast die nog steeds bij de Argentijnse selectie uh, hij, zit. Want ja. hij leidt uh, chronisch aan zelfoverschatting na een uh, inderdaad uh, zeer uh, voorbeeldig seizoen wat hij uh, in het kampioensjaar met AZ had. Ja. Maar daarna is het, uh, die man is aan, aan, aan, aan megalonomie gaan, uh, gaan leiden. Nou, het is ook een, is ook een rare uh, grabbelaar, inderdaad. En dan heeft Ton inderdaad gezegd, uh, gelijk als hij zegt... van ja, dat soort mensen krijgen zo'n negatieve invloed op een spelersgroep. Ja. En dat, dat kost uiteindelijk ook punten. Ja. Dat was AZ. Dan hadden we ook nog Ado Den Haag. Voor Ado is het alweer voorbij in Europa. Het was lang geleden dat Ado in Europa speelde, 24 jaar. De supporters hadden er vast wat meer van verwacht. De trainer Maurice Stijn stond na de uitschakeling dan ook met een dubbel gevoel voor de microfoon. Ja, kater van de uitschakeling, maar uh, uh, hier staat wel een hele trotse trainer. Die, uh, die, die zijn ploeg uh, geweldig heeft zien spelen. Met veel passie, met veel beleving. En uh, ja, eigenlijk uh, op basis van deze wedstrijd meer verdiend had. Als je ziet dat we vandaag op de mat kunnen brengen en dat verder. Uh, Tergelijk met wat we vorige week hebben gebracht, is dus het vorige week veel te weinig. En uh, nou, dan krijg je nu de deksoffer op je neus. 3-0 was veel. Dat wisten we. We wisten dat het een goede ploeg was, een ervaren ploeg. Maar we hebben, de, uh, ja, uh, onze, we hebben die ploeg zo onze wil opgelegd vandaag met zoveel kansen gekregen. En uh, ja, het geluk ontbrak ons gewoon. Is dat zo? Het geluk ontbrak? Waar kwam die tegenstander ook weer uh, vandaan? Cyprus. Nou, ja, niet precies. onderschatten. Die heeft ja, een ze hebben wachten. ervaring. Uh, nee, ze gekocht. hebben geen ervaring. Ze hebben wel een uh, budget van 22 miljoen. En dat is substantieel, substantieel meer dan ADO natuurlijk. Oké, okay, nou, ja, ja, misschien chargeer ik als ik opmerk uh, dat het toch treurig is. Want een Nederlandse trainer zegt van ik ben uh, trots op ja, een uh, ploeg die uitgeschakeld is door een tegenstander uit Cyprus. Ja, dat ben ik ook met je eens. Ja. Maar ik denk dat, dat zijn zorgen eigenlijk veel verder gaan dan, dan deze wedstrijd. Want uh, uh, als, je ziet, als je dit team ziet met Verhoek, uh, Immers en tornstra, die ook alle drie nog op de, ja. op de uh, lijst staan van vertrekken, zeg maar. Mogen ja. vertrekken. Uh, ja, als die vertrekken, dan zakt dit echt helemaal in elkaar. Ja. Had, had de uitslag van deze wedstrijd daar nog iets mee te maken? Als ze nou door waren gegaan, waren die jongens dan misschien Tuurlijk. gebleven waar ze nu vertrekken? Nou ja, ik weet niet of ze echt waren gebleven. Maar dan, is kan, hè, dan, dan heb je toch een meer en mooier vooruitzicht op een mooi seizoen bij ADO. Ja, al moet je ook realistisch zijn toch? ADO in Europa, dat, nee, maar goed, dat, kan, speel... dat, dat nee. kan waarschijnlijk niet lang duren. Nee, maar goed, dan heb je in ieder geval nog weer uitzicht op. En, en dat hebben, hebben ze nu niet. Nu gaan ze alleen maar... Uh, de Eredivisie in. Ja, en ik kan me best voorstellen dat immers nu nog iets liever weg wil. En dat Verhoeven ja. ook nog wel zijn broertje achterna wil naar een buitenlandse club. Zeg maar. en, het, en het is zo vervelend dat dat ook allemaal nog kan hè, in dit stadion. Want ja. die transferwindow zo lang doorloopt in de competitie. Ja. Het is eigenlijk schandalig. Want straks gaat de carousel op gang komen. Als, uh, als Fer inderdaad zou vertrekken bij Feyenoord. Ja, dan uh, dat betekent uh, indirect dat, uh, dat, dat, dat er bij Aardo-spelers. In ja, uh, de laatste week van die transferwindow. Dan gaan de buitenlandse clubs ineens ja. nog in paniek. Al, uh, veel geld overmaken voor. Uh, voor voor, club, voor spelers bij de Nederlandse clubs en hebben ja. clubs ineens weer geld ja. en dan gaat die gaat het echt draaien en dan heb je ineens een heel andere teams staan. Het, het is een jaarlijks terugkerend probleem. Moet ja. daar niet eens een keer wat aan worden gedaan of kan je dan als je ja. Nederland bent als klein land daar misschien niet voldoende invloed op uitoefenen? Nou dat sowieso. Maar uh, Nederland, het enige wat Nederland zou kunnen doen is uh, proberen om om die grotere voetballanden uh, om daar te lobbyen, uh, want het is echt. Een schandaal natuurlijk, dat dit allemaal nog mogelijk is. Het is gewoon pure competitievervalsing. Ja, maar wat schieten die grotere landen ermee op? Die vinden het wel relaxed, toch? Die hebben lekker lang de tijd. Nou ja, misschien niet. Misschien dat die er zelf uh, de, te overtuigen zijn van, van, uh, van uh, de competitievervalsingselement. Nee, ja, het mag ook niet, hè? want uh, ja, als, er, als een speler aantoonbaar... Uh, zich kan verbeteren ergens anders, ja, dan, dan mag hij gewoon... Ja, met hoeveel ja. moet verbeteren, hè? want dat is maar, een heel vaag. Nee, natuurlijk. En ja. ja, nee, maar dat is altijd... Ja, en die 31 augustus, daar kunnen jullie misschien een antwoord op geven. De competitie is nu bij ons begonnen, dus je zegt gevoelsmatig... het had al afgesloten moeten ja. zijn natuurlijk... Maar hoe kom je dan aan die datum van 31 dat augustus? Waarschijnlijk de internationale competities natuurlijk. Nou, ja, volgende week hè? begint Engeland hè, en ja. de week daarna... Italië. Nou, dus zo kan ja, je wel die clubs meekrijgen, denk ik eigenlijk. Ja. Want dat is ook een probleem voor hun als de competitie al begonnen is. De Eredivisie is weer begonnen. We hadden het straks al heel eventjes over de wedstrijd van gisteren... van Excelsior en Feyenoord. Um, betekent ook dat er weer scheidsrechtersnieuws is. Want de scheidsrechters in de Eredivisie en de Eerste Divisie... Die zullen dit voetbalseizoen bij zware overtredingen... sneller een rode kaart gaan trekken. Na een overleg met trainers, spelers en scheidsrechters... kwamen er nieuwe afspraken. Daarover horen we de scheidsrechters baas Dick van Egmond. Uh, dat we met elkaar de klankbordgroep arbitrage een nieuw leven in gaan, uh, gaan blazen. Dus we zullen met elkaar uh, frequenter in overleg gaan om te zorgen dat er over uh, en weer meer begrip komt. Uh, er moet meer duidelijkheid komen over de rol van de vierde official. Uh, daarnaast zullen we trainers wat meer betrekken bij ook het opleiden van, uh, van de scheidsrechters. En last but not least hebben wij gevraagd om wat meer respect en waardering voor de scheidsrechter. Wat meer respect en waardering voor de scheidsrechter en dus weer strenger. Richard, was dat nodig? Moest het strenger? Nou ja, het, het kan geen kwaad, nee. En vooral het respect. En uh, uh, dat, dat kan ook geen kwaad. Een beetje respect richting de, de scheidsrechter. Het wordt echt wel overgenomen door het publiek, zeg maar. Hoe, hoe uh, uh, voetballers reageren op een scheidsrechter. En trainers. En trainers. Nou, dat, ja. Heeft, ja. Ja. dat is natuurlijk de invloed van de trainers. Want je ja. kan je spelers ook opvoeden natuurlijk. Ja. Hè? Ja, je kan zeggen, als je geen respect toont, ga je aan de kant, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Maar is het dan weer erger geworden dit jaar, Ja. Het gebrek aan aspect of uh, ja, de hardheid van de, het spel? Beide. Nou ja, het heeft uh, met elkaar uh, te maken ook. De hardheid van het spel kan mij niet genoeg ingedamd worden... maar ja, ik heb uh, weinig uh, vertrouwen in dit soort uh, aankondigingen... van een scheidsrechtersbaas. Ik moet altijd maar denken aan uh, 1990... Uh, toen uh, de Wereldvoetbalbond uh, afkondigde... dat de overtreding uh, van achteren direct rood zou opleveren. Dat is een tijdje gebeurd tijdens het WK in Italië in 1990. Er uh, vielen uh, diverse rode kaarten daarvoor. Daarna is dat een tijdje in zwang geweest internationaal. Maar ik denk dat het al met al een half jaar geduurd heeft. Uh, dat is het probleem met, uh, met dit soort... Uh, aankondigingen en afkondigingen van scheidsrechtersbazen. Een tijdje zal iedereen in de geest van die aankondiging fluiten... en dan gaat iedereen weer marchanderen en zijn gang en ebt en het weer weg. Helaas. Maar in die zin is het ook om ze allemaal weer even op scherp te zetten? Of ja. is het wel meer dan dat? Nou nee, ja, niet meer dan dat. Ja, maar Dan moet je zo om de drie maanden op scherp zetten. Precies dan ben je toch? er natuurlijk. Ja, dan wel, ja. Consequentie zou heel erg uh, goed zijn. Uh, waar ik me persoonlijk heel erg aan stoor al jaren... is het, uh, het, uh, het, uh, het, uh, het trekwerk aan shirts. Uh, het uh, het uh, in de wurggrijp nemen van oh. een tegenstander bij, uh, bij een corner. Een schijnzetten kan bij elke corner... zowel uh, ja. voor de verdedigende partij als een uh, fluit als, als, als een, een strafschop geven. Dan krijg je dat ja. nog teruggedrongen? Nou ja, doordat dat misschien drie maanden lang consequent te doen. Bij elke corner het uh, spel ja, stilleggen. Ja. En de ene keer een, een, een, een strafschop. En de andere keer een, een vrije trap voor de verdediging. En dan, uh, dat, ja, dat is de enige manier. Maar hij roept een draconische op, maatregel. Hij roept natuurlijk ook op voor sportiviteit en respect. Want er ligt een heel groot stuk ook bij de speler zelf. Ja. Weet je, uh, heel veel, daar hebben we het hier ook al een paar keer over gehad. Heel veel is gewoon niet te zien door de scheidsrechter. Omdat nee. het zo snel gaat of dat het uh, achter een kluwe andere spelers gaat. Precies. Uh, dus daar ligt toch ook echt een uh, sportieve... Ja, maar het helpt niet om te appelleren... aan het goede fatsoen van, uh, van ja, voetballers... als het ja, gaat ja, om het spel. Zo. Maar dan kan een coach je wat doen. Hè. Ik herinner me ja. Toyvonen die op iemand zijn voet... Ja. dat ging me door merg en been. Ja. En dat vond hij nog professioneel. Ja. Maar Rutte vond het ook professioneel. Ja. Precies. Ja. Nou, ja. Dan, dan is alles ja, dan soep dan natuurlijk. Is dat ook iets wat zwaarder aangepakt moet worden? Want Toivonen cultiveert dat bijna. Dat hij een heel slim overtredingje maakt... waardoor hij daarna zelf vrij is om de bal in te schieten. Men maakt een denkfout eigenlijk. Professioneel... Iedereen gaat daarmee. Maar wat is er nou voor aan? Uiteindelijk zijn ze aan het eind van het seizoen... is Toy een vier wedstrijden geschorst. En Ik, herinner, en ik, ja, ik herinner me nog die kans tegen Groningen en zo. Ja. Nee, dus waarom wordt hij zo beschermd? Hij wordt volkomen beschermd, want hij is nu aanvoerder van het team. Ja. Dus de laatste man die ik aanvoerder zou maken. Ja. Nee, een coach heeft er grote invloed op. En die spelers doen maar precies wat die coach zegt. Juist. Gisteren was Excelsior Feyenoord de aftrap van het eredivisie-seizoen. Hebben jullie daardoor meer zin gekregen in deze eredivisie? Nee, niet bepaald. <lacht> Jawel, het mooi. ZPSV ja? ja, dat Kom, wel. Maar nee, dit, dit, dit soort... Oh, ja, en dan die accommodatie en dat kunstgras van Excelsior. Oh, dat is dood in de pot. Ik heb genoten van één man op het veld. En die uh, zal straks waarschijnlijk niet meer bij Feyenoord spelen. Ver. Ver. Ja, Slotvraag, heren. Want we moeten alweer bijna stoppen. Het is een geëikte vraag, maar ja. ik wil het toch even horen... nu de eerste speelronde loopt. Wie wordt de kampioen? Richard? Ajax. Ja, Ajax. Bon. Ik denk Ajax, maar misschien mag ik wat zeggen. Het frappeert me. Alle kenners zeggen ook Ajax of Twente in mindere mate. Maar PSC wordt door niemand genoemd. En dat frappeert me heel erg. Nee, ook. maar daar, daar mis je de bluff. De, de, de, ja, maar ze hebben wel aankopen het, het gedaan. Uit, ja, maar het uitstralen dat ze het ook gaan worden. Weet je wie de gevaarlijkste tegenstander van Ajax is in de titelrace? Ik mocht zijn naam niet noemen hier van jou. Kruif. Dat was het slotwoord van vandaag. En misschien denken we er morgen of overmorgen wel weer heel anders over. Heren, alle drie, dank u wel. AC Milan heeft de Italiaanse superclub veroverd. De wedstrijd werd gespeeld in Peking, in het uitverkochte vogelnest. Milan was met 2-1 te sterk voor bekerwinnaar Internationale. Wesley Sneijder bracht Inter nog op voorsprong uit een vrije trap. Daarna scoorde Slatan Ibrahimovic op aangeven van Clarence Seedorf... en Kevin Prins Boateng voor Milan. Seedorf en Van Bommel stonden in de basis. Emmanuelsson kreeg een invalbeurt. En bij Inter maakte Lucas Tanjos kort voor tijd zijn debuut als invaller. Dan nog de eerste speelronde in Duitsland. Stuttgart, Schalke 04-3-0. Köln-Wolsburg 0-3. Werden Bremen-Kaiserslauteren 2-0. Beide goals van Marcus Rosenberg. Hannover tegen Hoffenheim bij 2-1 en Augsburg tegen Freiburg eindigde in 2-2. Tot zover voor nu. U hoeft ons niet lang te missen, want langs de lijn is terug straks om 7 uur. Langs de lijn Sport op Radio 1 Zometeen om 7 uur de Eredivisie, Roda Groningen. Het is 3-0 voor Rodie SC. Walwijk Heer Artes. Dit lage voorzet. Heer NEC. Blijf een beetje hangen. Die schiet op 3 En Venlo Utrecht. De ribout en die gaat de ja. En West langs de lijn. Zometeen van 7 tot 11, Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Tienduizenden euro's betalen voor een nier. Waarom niet? als de nierpatiënt jaren op de wachtlijst scheelt. En duizend euro voor een ijscel? Ook daaraan is immers een tekort in Nederland. Handel in organen en ander lichaamsmateriaal is bij ons verboden. Wordt het tijd daarvan af te stappen? Een stevige live discussie in Hollandse Zaken vanavond Nederland 2. Het is zomer. Tijd voor ontspanning. Om er lekker op uit te trekken. Ja, heel leuk allemaal. Maar als belegger wilt u ook gewoon geld verdienen op de beurs.